Het zonnetje schijnt, hoor de vogeltjes fluiten Een wolk die verdwijnt, zie de mensen weer lachen Het leeft weer op straat, de klok gaat vooruit En we komen te laat We're yeah. yeah.